De gemeente werd verzocht te willen zeggen van psalm 74 en daarvan het 17e en het 20e vers. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan, een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. De vijand van uw vrees en dienst verbasterd heeft uw roem met smaat en schimbelaan. Dat elk verdrukt uw bijstand eens lang. Laat, laat uw volk niet tweede wederkeren, maar wil van hen ellend en nooddruft weer op dat u naam verheffen in gezang. Noem het 17e en het 20e vers van Psalm 74. Vervolgens willen we lezen uit 1 Samuel, het 17e hoofdstuk van vers 1 tot en met 16. En de Filistijnen verzamelden hun herten strijden. En verzamelden zich tussen Socho, dat een Juda is. En zij legerden zich tussen Socho en tussen Azika aan het einde van Damem. Daar Saul en de mannen Israëls verzamelden zich en legerden in het eikendaal, en stelde de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan de berg aan gene, en de Israëlieten stonden aan de berg aan deze zijde, en de vallei was tussen hen. Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen, zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was zes ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pancier aan. En het gewicht van het pancier was vijfduizend sekkelen koper. En een koperen scheen haar naast boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijn speer was als een weversboom. En het lemmer zijn speer was van zeshonderd sekkelen ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorden Israëls en zeide tot hen, waarom zou geleden gelieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kies de man onder u die tot mij afkomen. Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij jullie de tot knechten zijn." Maar indien ik hem overwin en hem sla, zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zeiden de Filistijn, ik heb heden de slaghouden Israël gehoond, zeggende, geef mij een man dat wij te samen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. David nu was... De zoon van de Nefratitische man van Bethlehem, Judah, wiens naam was Isi. En die acht zonen had, en in de dagen van Saul was hij een man altijd afgaande onder de mannen. En de drie grootste zonen van Isi gingen heen, zij volgden Saul na in een krijg. Die namen nu zijn drie zonen die in den krijg gingen, waren Eliab. De eerst geboren en zijn tweede Abinadab en de derde Samma. En David was de kleinste en de drie grootste waren Saul nagevolgd. Doch David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vaders schapen te wijden te Bethlehem. De Filistijn nu trad toe des morgens vroeg en des avonds. Al zo stelde hij zich daar veertig dagen lang. En Isis zeide dat zijn zoon David, neemt af voor je broeders. Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren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 worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Here door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht te dus Heer. U uw weg is in de zee en uw pad is door grote waters en uw voetstappen, die worden niet gekend. Nogthans leidt Gij, uw volk, door de hand van Moos en van Aaron. De weg die u getekend hebt en die uw weg die uw kerk gaan moet, ze is in uw woord ons verklaard. Ze zullen door veel verdrukkingen moeten ingaan. En u hebt eenmaal gezegd die achter mij wil komen. Die verlogenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want uw gemeente zal ingewikkeld worden in de voortgaande strijd eenmaal afgetekend aan de gevallen mens, de worsteling van de eeuwen tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Er staat geschreven dat de vrouw een plaats was bereid in de woestijn waar ze onderhouden werd dagen en nachten. En al zo hebt u het leven getekend van uw kerk op de wereld. En dan moet u maar onderwijs overgeven en geloof voor schenken. Om te weten dat u dit naar uw goddelijke wijsheid wilde uitdenken. En dat als een exempel van hem die in alles is voorgegaan en die eenmaal tot de jongeren getuigd het, volg mij. En heren, u volgen is alleen maar denkbaar en mogelijk, wanneer onze blinde ogen geopend u hem mogen volgen, die in de trappen van zijn schuldenaar is geworden onder het recht van zijn vader, ...om hem te volgen als de vrijgesprokene door hetzelfde recht. Want Sion wordt door recht verlost en de wederkerende toch gerechtigheid. Hierin in dat rechtsgeding kunnen we niet bestaan. We moeten daardoor u ingeleid en ingebracht worden... ...om dan aan de weet te komen dat de zaligheid van uw gemeente... ...verklaard ligt in een drieënige God. En dat een drieënige God erin vereerlijkt wordt, maar ook een drieënige God erin gekend wordt. En nu zijn we vanavond samen rond de arbeid van uw geest, want dat is toch de inzetting, heren. Want die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonder gerechtigheid en oordeel. En die werkt nooit buiten het woord om. En ook niet buiten de prediking om. En dan mogen het ook vanavond dus worden bevestigd. Dat de zalving van uw geest mogen rusten op de gemeente. En dat de dauw uit het heiligdom werd gevoeld. En dat de onderwijzingen van uw geest werden geschonken. En dat het goed was in uw huis te zijn geweest. Het is naar uw eeuwige beloften, hier wil ik wonen, daar is mijn rust, en deze heb ik begrepen. En dan maak u onderscheid waar het immers niet is, heren, want duizenden en duizenden worden overgegeven aan het goeddunken van het hart, en velen worden verlokt en geleid door de geest van de tijd, van hier is de Christus en daar is de Christus. En waar de geest daar zonder scheids gaat ontbreken, en de onderwijzingen van uw geest niet worden gekend, dan zien we de openbaring van de mens daar zonde die zich stelt tegen het bevindelijk leven van uw gemeente op aarde. Want deze en Jacob, ze zullen nooit verenigd worden. Ze liggen in uw woord gescheiden, dat zal ook in de tijd openbaar worden. Maar het moog u behagen de prediking van vanavond te openen, wanneer we trachten dat leven na te gaan van hem, die gezelven noemde de man naar uw hart die hoog opgericht is, en de liefelijken in de psalmen. Maar heer, wat hebt u wegen gehouden en wat hebt u wegen verklaard, waarin zijn leven is getekend geworden als een exempel van hem, die Davids zoon en Davids heren genaamd is geworden. Ze wisten tijdens de omwandeling er geen raad mee. Toen de vraag werd voorgelegd, van wie heeft Davids gesproken? De heere heeft tot mijn heere gezegd, zit aan mijn rechterhand. Is hij Davids zoon, hoe kan hij dan Davids heren wezen? En ze hebben het antwoord niet geweten, maar er is een volk op haar die door het dierbare geloof te mogen bevatten. er is hulp besteld bij een held die verlossing kan. En ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling, en dat is zo wonder verklaard en geopenbaard en hem aan mij in het rijk verbonden. Dat onze ogen geopend zouden worden bij de aanvang wanneer we nog vreemd van dat wonderlijke leven uit u zijn. En mocht u nog arbeiden, ook onder onze kinderen, onder onze jeugd, leg er eens beslag op, o oh God, het is toch niet buiten het woord om. Het is naar de beloften is eenmaal in Jeremia gedaan en er is loon op hun arbeid. En er is verwachting voor uw nakomelingen, want ze zullen uit des vijandsland weer weerkomen. Moog u arbeiden in de gemeente, het woord nog leggen, waar mensen de bekwaamheid niet voor hebben. Aanschouwend wat thuis is gebleven, en ook daar uw vleugelen uitbreidend, bijzonder ook denkend aan de vrouw van een der broederen van de kerkeraad die vandaag weer uit het ziekenhuis mocht weer keren in haar zwakheid, mogen ze de sterkte in u weten en die middelen nog zegenend gebruiken, opdat we samen zouden doorleven, dit werk is door Gods al vermogen, door dus Heere hand al geschikt hoorden ook de boodschap, heren... ...dat een van onze broeders in de ambtelijke bediening... ...dominee Verhoefse tijdelijke met het eeuwige heef verwisselt. Zijn arbeid op aard is ten einde, ...zijn arbeid in de hemel zal doorgaan... ...dat naar uw woord uw knechten zullen blinken... ...naar uw eigen beloftenis... ...het is voor hem ook waar geworden dat u uw eigen werk komt te kronen, Heer, en dan worden we niet zalig, omdat we de gemeente gediend hebben, maar zalig om die blanke gerechtigheid van hem die het lam is, mocht u het ook daar vuil waken met zijn vrouw en de zijne, en ons doen beseffen dat ook zijn arbeid onder ons eenmaal terugkomen zal. Mocht u, o lieve koning, gedenken aan... Een gezinnetje waarvan een der kinderen vanmorgen in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Mocht u dat jonge leventje in uw gunst willen aanschouwen. Zegenend en middelen dienstbaarstellend stellend, het genezen wordt. Ook die twee andere kinderen die in het ziekenhuis zijn goed en nabij zijn. En de anderen die ook in de ziekenhuizen verblijven dat u de zorgen ook van eigen hart en leven mogen aanschouwen, opdat we ze bij u kwijt mogen raken en ook in u mochten laten liggen, die nooit en ten nimmer verantwoorden zal ons het waarom, maar die ons doet volgen door goed en kwaad gerucht, door eer en door onere, opdat we zouden weten dat u van al deze dingen af weet. Aanschouwt het verbond, bouwt uw kerk over de einden der aarde. Bewaar het overblijfsel naar de verkiezing van de goddelijke genade. Laat er vanavond spijzen zijn in uw huizen te melk der kinderkens. En de vaste spijze dergenen die de zinnen geoefend hebben. Een uitziend vastgelopen mens in de verlorenheid, opgewogen en te licht bevonden... Wie er zaligheid uit de werken geslagen is, en die in plaats van bekeerd onbekeerd en in plaats van geholpen verloren daar neerlegt, mog u de ogen openen voor hem die in de verlorenheid is ingegaan, om een eeuwige zaligheid te bereiden, <tie> wat de ogen ons werd voor de heerlijkheid en noodzakelijkheid van u, o beminnelijke tweede persoon van het goddelijke wezen, Geef de gezegende opwas in de weg wie zal het bevatten als u het niet leert. Leed uw kinderen de weg naar de rechtszaal, oefent in de rechtszaal. Vervult de gerechtigheid die in het lam is. En laat uw gemeente de dagelijkse reiniging in het bloed doorleven. Denk aan uw kinderen, aan uw knechten die deze dag te de arbeiden hebben. Bewaar zijn o God, als het appel u rogen. en geeft uw knecht vanavond die eenvoudige wijsheid en de wijsheid der eenvoudigen om Jezus wil. Amen. Wij zingen. Psalm 35, eerste twee versen. me met twisters. Hemelheer, ga me bestrijden en toch tekeer. We spies rond als een schild gebruiken om een gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, reed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel en haar geween. Zeg haar bij u heil alleen. En beschaam zijn hun het trotse waan, die mij zo wreed naar het leven staan. Psalm 35, we zingen de eerste twee versen. <middels> de drukking van de melk brengt de boter voort. Dat proces, dat denkt u in Kootwijkerbroek wel te kennen. Weet je wel, die ouderwetse karrenboerderijtjes en die stampende boerinnen. Je moet toch de boter voorbereiden. En toch zijn we dan weer bezig dit beeld in onze eigen denkwereld duidelijk te maken. Wanneer in Israël werd gekarnd om de boter te bereiden. Dan moet u een heel ander beeld voor ogen stellen. We waren er drie stokken tegen elkaar er was een driehoekje gemaakt en dan hing daarin een huid, meest van een lam. En daar werd die boot erin gedaan en dan zat de vrouw in Israël en die zat maar aan die zak, die boterzak, te duwen en te trekken en te schudden. Je zou zeggen alles ging stuk. En er blijft niks van over. En tegen de tijd dat ze dacht dat de boter er zijn zou. Dan keek ze in die boterzak. En als de boter niet dreef. Dan ging ze nog een poosje door. Karrenproces. Dat kent u toch. Alleen dat beeld is een beetje anders in het oosten. Die drukking van de melk die bracht de boten voort. En daarmee heeft de Heer in het boek van de spreuken een tekening gegeven over het leven van Gods gemeente. Ja, een beeld van de kerk Gods, die rijp gemaakt wordt voor de eeuwigheid, die van Gods wegen toebereid wordt met een heilig doel. Nou dat is die ze vrouw met die zak maar schudde en duurde en sloeg om de boten eruit te krijgen. Zo is het leven van de gemeente gods ons getekend. Ze zullen en ze moeten door veel verdrukkingen ingaan. Gods woord zegt het en de kerk die beleeft het dat Gods weg in de zee is. En zijn pad door grote waters. Ja die, die drukking van de melk. Die brengt de boter voort. Is er ook een volk in het midden. Dat nogal wat klappen krijgt. En wat duwen krijgt. En denkt we moet dat gaan eindigen. En waar komt het uiteindelijk terecht. Nou. Die boten die komt op Gods tijd. En op Gods wijze. Langs deze weg. Gebruikt de Here dit middel om ons een les te leren. De ontzaggelijke gevolgen van de diepten van Adamsval... moet u maar niet plaatsen buiten het leven van Gods kinderen. Er staat geschreven in de openbaringen... dat de rode draak zich vergrimde tegen de vrouw die het kinderke gebaard had. En er staat er geschreven... en die vrouw die werd een plaats bereid... ...in de woestijn, waar ze onderhouden werd. Wou je een beter plekje, verlang je een ander plekje. Die vrouw met een plaats bereid in de woestijn. De eeuwige worsteling tussen vrouwen en een slangenzaad... ...zal niet buiten de kerk omgaan. En daar gaan we vanavond met de hulp gods ook wat van zeggen... In de orde van onze bijbellezing. Waar we nu uw aandacht vragen voor het eerste boek van Samuel. 17e hoofdstuk. En de versen die wij overdenken met het verband natuurlijk. Ik lees u daartoe de versen 4 en 11 In Samuel 16... Versen 4 en 11. Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen. En zijn naam was Goliath van God. Zijn hoogte was zes allen en een span. In het 11 vers. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filisteen hoorden... Zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. Ik wil als thema vanavond met u overdenken. Gods volk door de hel uitgedaagd. Laat het maar eens tot je doordringen. Gods volk door de hel uitgedaagd. En dan denk ik over een machtige vijand. En over een angstig volk. Een machtige vijand. Toen ging een kampvechter uit. En een angstig volk. Zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. En dan mogen Gods geest getuigenis geven. Insluiting. Klaring van ons leven. Opnieuw gemeente ligt voor ons een deel uit het leven van de man naar Gods hart. Want dat is er nou mee verbonden. Dat is die man, weet u, waar het woord van zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn heere. Zit aan mijn rechterhand. En waarvan Jezus de Farizeeën vroeg toen hij zeide, van wie heeft David gesproken toen hij sprak van zijn zoon en zijn heer? En ze hebben het antwoord niet geweten. Die wet geleerde en die schrift geleerde, die kwamen net een klein stukje tekort. Begrijp u, jongen en oud. En zo zal dat altijd blijven. Door alle tijden en eeuwen heen. Die wet en die schrift geleden komen altijd een stukje terug. Welk stukje? Waar God in het leven van zijn volk verheerlijkt. Die in de weg, in de stervensweg, de weg hebben geleerd. Want ik heb hulp besteld bij een held die verlossen kan. Ik heb David, mijn knecht... Mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Wanneer dit gedeelte uit het boek van Samuel voor ons ligt. Dan worden we bepaald heb ik u gezegd. Gods volk wordt door de hel uitgedaagd. En dat gaat ver. Heel ver zelfs. En we zouden ten opzichte daarvan alleen dat thema met u kunnen duidelijk maken. Gods volk door de hel uitgedacht. Dat bepaalt ons bij partijen. En die ene partij die in het woord van God ons wordt voorgesteld, dat is daar in die vlakke velden aan de grenzen van het land der belofte. Die Filistijn, zijn macht, zijn wapenrusting, die zo punctueel door Gods woord wordt weergegeven, opdat we zouden weten met welke machtige en krachtige vijanden de kerk te doen heeft. En aan de andere zijde, dat machteloze volk, oplacht langs deze weg, er niemand uit dat leger van Israël zal kunnen opstaan. om een eeuwige verlossing te werken. En wanneer dit aanvaard wordt. en die twee partijen daar tegenover elkander staan. dat er daar in Efrata. in dat Efrata-Juda. een jongen zal zijn. van God verkoren, van God begeerd. en van God gezegend. en van God bekwaamd. Die straks uit de tenten van zijn vader zal uitgaan. En tot die snoevende vijand zal zeggen. En ik kom u tot u in de naam des heren. Die God van Israël. Die gij gewoond hebt. Die voor zijn. Die zijn meer dan die tegen zijn. Maar daar moet dan altijd maar. De ogen voor geopend worden. Wanneer we. De eenvoudige geschiedenis van het woord nagaan. Om u dat duidelijk te maken. En daar tegelijkertijd als de Heer geeft de leidingen van Gods kinderen bij te betrekken. Want als hier staat Gods volk door de vijanden uitgedaagd. Dan is dat niet één moment. Maar het is een exempel van de voortgaande strijd. En je zou bijna gedwongen worden om te zeggen, laat dat allemaal even liggen, wat vanavond onze aandacht vraagt. En dan zeggen die strijd, die was er al voordat Gods volk bekeerd werd. Hoe dan? Wel, ik zeg, als de duivel zijn zin gekregen had, had Gods volk in de hel gekomen voor de bekering. En daar hebben ze alles nog aan meegewerkt ook. En op aangewerkt ook, hoe niet? Dat was ook al die ontzaglijke strijd door de verlokkingen en de verleidingen en de inspelen in het hart van de mens der zonde om een los te scheuren van God. Daarom wordt Gods kerk in de toppen van de strijd tot God bekeerd. Want die liggen daar echt niet te wachten op. En die liggen daar echt niet zuchtend, vragen, schreevend, heren, heer, heren, en dan komt God wel. Nee, dan zijn we de boel aan het omdraaien. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en werken naar zijn welbehagen. Hij is de alfa en de omega. Als God de mens laat doorgaan, dan zondert hij zich doodmensen. En in deze worsteling, die gaat door. in elke leiding van het leven en elke stand van de genade, want daar geloven we nog in toch? En onderscheiden leidingen. Maar laat ik maar naar mijn tekst woorden gaan vanavond. Wanneer hier vanavond leiding gegeven wordt, ik heb u de vorige keer een klein beetje toeleiding gegeven tot dat 17e hoofdstuk. En toen hebben we gedacht, weet je wel, aan die man naar Gods hart. Die daarin zelfs gemeenschap getuigenis geeft van zijn godsvrezen. Zodat hij zelfs een bemind mens wordt geacht. En dat hij daar de liederen God speelt. Zodat de hel op de vlucht gaat. Gelijk als in het woord van de profeet. Breng mijn speelman. En wanneer dan dit gebeurd is. En David teruggekeerd is. Dus dat is u voorgelezen. Ook als u goed meeluistert. Dan worden we in ene keer in de 17e hoofdstuk bepaald. Bij de toespitsing van de strijd. Want als daar die snoevende Filistijn door de hel gestuurd wordt. Dat is wat, als een mens door de gebruikt wordt, of misbruikt wordt. Zou je je niet laten misbruiken, jeugd? Dan staat aan de andere kant, want de duivel weet niet alles, maar wel veel, begrijp je. Want in wezen zal het toch gaan om die confrontatie tussen, tussen die Goliath en tussen David. Daar gaat het om, het is een aanslag op het leven... Zoals Attalia later zijn aansla aanslagen doet en een Hamon zijn aanslagen doet en een farao zijn aanslagen doet. Want die aanslagen kunnen onderscheiden zijn, maar ze vinden altijd een oorsprong in de hel. En de kerk, die wordt ons duidelijk genoeg verklaard. Ik heb u dat voorgelezen in de schrift. En ze ontzetten zich en ze vrezen Waar onze aandacht voor gevraagd wordt, is niet zo moeilijk. En de Filistijnen verzamelden hun heer, dan strijden en verzamelden zich tussen Soho, dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Soho en tussen Azeka en het einde van Damum. Ik heb u de vorige keer een korte toeleiding tot deze gebeurtenis voorgehouden. Laten we eens over enkele dingen denken, om u deze strijd te tekenen, want waarom gaat Gods woord zo uitvoerig in? Op een Filistijn, zijn naam, zijn grootheid, zijn wapenrusting, zijn afkomst, zijn beleidenis. Ik ben een Filistijn, dan roept hij uit. Die het waren de ja, en ze waren afkomstig van Gam, van de tweede zoon van Gam, van Mazraim. En daaruit was een geslacht daar, Enakieten, geboren. En de Enakieten, die hebben nog altijd de kerk benauwd. Ja, die heb je in de natuur en die heb je geestelijk leven ook. Van die Enakieten, die overal bovenuit steken. En toen Israël een verspieders uitzond. Er waren erbij, die waren doodsbang. Ze hebben gezegd, we hebben enakieten, hebben we gezien. Zal nooit lukken om dat land daar belofte in te komen. Toen keken ze op die enakieten, En er waren er twee bij, weet je wel. we zeiden, jullie kijken allemaal verkeerd. We hebben er boven en overheen gekeken. Maar God is aan onze zij en hij ondersteunde mij. Denakieten waarin de autonomie staat dat de Heer een boodschap geeft aan dat volk zodra ze in dat land inkomen dat die kanaanieten, die kenieten moeten worden vernietigd. God deelt ze niet in het lang der belofte. God deelt ze niet in zijn gemeente. Ook nu niet. Ik luister maar goed mee. En nu zijn daar overgeblevenen. En de afkomst, waar komen ze vandaan? Wel, ook dat is niet onbekend. Ze komen van Kaftor, van het eilandje Kreta, Daar in de Middellandse Zee, daar hebben ze zich gevestigd. Die zonen van Gam, dat nazaat. En ze hebben hun strooptochten gemaakt en hun boten. En ze zijn het land van Canaan binnengekomen. Dus wat doen ze? Ze proberen het deeltje wat God aan zijn volk vermaakt heeft in te nemen. Ze begeren te leven uit de erfenis van de kerk. Ze proberen in te dringen in de kerk. Ze maken grote vorderingen. En hebben daar aan de kust van het beloofde land vier fortificaties gemaakt, heb ik u de vorige keer gezegd. En uit het eindje daar vandaan nog eentje, Eskol, zodat ze met vijf grote steden aan de kust heel die kust in bedwang hebben. Kinderen op school leren dat Gaza, Gats, Ekron, Asdon, Ascalon... Hm? En uit een van die stenen nu, daar, daar komt deze Filistijn, die komt van God. In die plaats God, die stond in die tijd bekend als een tempel van dodelijke vijandschap tegen God en zijn gemeente. U moet maar denken dat ze ten tijde van Eli daar de ark nog eens gezet hebben, weet je. Want die Filistijnen, die kunnen soms oppermachtig heersen. Ze hebben in die tijd zelfs 30.000 van het volk omgebracht onder de toelating. Ze hebben de ark meegenomen. Die hebben ze zelf brutaal gezet in gat in het huis van Dagon. En ze hebben Israël onder de sans geplaatst. Ze hebben de wapensmeden die hebben ze weggeroofd, zodat er geen zwaarden en schilden meer geslagen werden. Ze zijn ontwapend en de mogelijkheid om te ontwapenen hebben ze ook al verboden. En dan komt die periode waarin we nu lezen van de strijd onder Saul. Saul die ook die wapensmeden weer terughaalt en dat volk weer herbewapende. En nu zijn die Filistijnen weer gekomen. Want ze zijn een tijdje van het begin van de regering van Saul teruggedreven geweest en dat gebeurde door Jonathan toen Jonathan met een klein groepje naar boven klom op de rotsen en die Filistijnen honend hebben uitgeroepen en de Israëlieten zijn uit hun holen gekomen ze hadden zich dus al in holen moeten verschuilen en toen nam God het op en toen die geest en vreesachtigheid is over de Filistijnen gekomen. En als ze dan later terugkwamen. U denkt maar in de tijd van David. Dan hebben ze zich weer gewapend en ze dringen op. Dus ze komen altijd terug. Die vijanden van de kerk die kan je wel eens een steentje terugdringen. Maar die komen altijd weer terug. Hou je er rekening mee? Bunjan zegt in zijn heilige oorlog. Je kan wel denken dat je de vesting al geslagen hebt, maar ze komen door de riolen komen ze weer binnen. Nou dat beeld moet u maar een proberen te begrijpen. Het gaat over hoe Gods volk door de hel wordt uitgedaagd. Ik lees u voor en de Filistijnen. Die verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich tussen Sogo dat in Juda is en ze legerden zich tussen Sogo en tussen Azeka en het einde van Dam en ik heb u de vorige keer gezegd, dan zijn ze dus al in Juda ingedrongen. Ze zijn gekomen tot een kruising van wegen, heb ik u de vorige keer gezegd. Die kruising van wegen, de ene loopt naar het noorden toe. ...en de ander loopt naar het zuiden toe... ...en één weg loopt rechtstreeks naar de residentie van het volk... ...naar Gibea. En ze hebben gedacht, als we dit punt maar in onze handen hebben... ...dan hebben we alle toevoerswegen van dat volk in handen... ...en daar hebben ze hun legeringen gemaakt... ...een klein dal met een beekje ertussen... En wanneer Saul dat hoorde, heeft hij ook gemobiliseerd. Dat hebben jullie ook al kunnen horen. Hoe dat de drie oudste zonen van Isaïe ook in het leger zijn opgeroepen. Kom ik nog wel op terug. Ze hebben al de oudsten van het volk hebben ze bijeengehaald. De oudste zonen zijn opgeroepen. En die hebben aan de andere kant op de berghellingen zich ingegraven. Er staat kinderlijk geschreven. En ze legerden zich in het eikendal en stelden slagorden. En dan ziet u het beeld aan de ene kant... ...de Filistijnen die al heel ver binnen zijn. En aan de andere kant komt het leger van Saul. Maar u kan weten uit de bijbelezing dat het met Saul niet zo best gaat. Want van deze Saul is de boodschap gekomen... Tot Samuel, waarom bedrijf je nog lange rouw over zal die ik toch verworpen heb? Israël onder een verworpen koning? Israël onder een koning die de zalving tot de ambtelijke bediening is afgenomen? En die niet meer regeren kan omdat God zijn gunsten onthouden heeft? En die ligt daar met dat volk. Dat is het beeld wat ons nu wordt geschetst. En wat moet er nou van zo'n volk terechtkomen. Dat al zo ver weggezonken is. Wat moet er nou van een erfdeel terechtkomen waar de vijanden zo dichtbij gekomen is. Dat is toch een, een hopeloze boel zeker. Maar je weet toch wat. Philpot schrijft dat er gods gewone weg is om in de weg van de onmogelijkheden de kerk te leiden, om zich dan in hen te verheerlijken. Dus als je nou van die wegjes hebt, van die doodlopende wegen, van die wegen van onmogelijkheid, en misschien dat er vanavond nog zulke tussen zitten die zeggen, nou kan heel de wereld nog wel bekeerd worden... maar ik niet meer. Nou ze er nou zulke nog zitten vanavond... en dan ga ik er toch wat aan diegene vragen... waarom denk je dat heel de wereld nog bekeerd kan worden... en jij niet meer? En zou je dan echt zeggen... omdat er hier in heel die kerk er niet één zit... die zo goddeloos is als ik ben? Want dat maakt God je... hoor je dat? God maakt je de goddeloosten der goddelozen... Of is bekering vandaag aan de dag anders geworden? Worden de goddelozen niet gerechtvaardig om niet, om de gerechtigheid die in Christus is? Of gaat de Heer mee met ons opgepoetst, godsdienstig leventje? En gaat de Heer met ons mee om dan op deze wijze ons te stempelen met het kindschap? Maar dat geloven we toch in de Veluwe niet. De Heer leert in zijn woord ons een andere weg, tot roost en tot bemoediging van een ontdekt en een ontledig volk. Gods volk, door de haal uitgedaagd. Er gebeurt iets ontzaggelijks. Gemobiliseerd, samengekomen. En we moeten dan van die kerk gods overblijven mensen in zichzelf. Een hopeloos deeltje. En toch tegen die machten die zich daar verzamelen. Zal de Heer straks hem plaatsen. Die hij zegt dien heb ik uitverkoren. Zal hem tot koning. En die zal door God worden gesteld. Waarvan de gemeente heeft gezongen, Gij heren zijt, verwinnaar in de strijd, en gegeeft uw volk toch de zegen. En dan zeg ik u, Erik, verder deze overdenkingen opbouw, zo handelt de heren nu eigenlijk altijd maar, altijd maar door de weg van de mogelijkheid. Hoe vaak heeft de heren in dat leven van Gods kinderen. Al doen horen de stemmen onder zijn toelating. Haha, ha, hij die daar neder ligt, zal nooit meer opstaan. Hoe hebben de vijanden vaak gejuicht als ze meenden te triomferen over het erfdeel des Heer. Hoe We wereld en godsdienst zich verzamelt tegen dat deeltje waarvan God zegt, ik heb in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk en dat zal op de naam des Heer bedrogen. En de hel grijpt altijd mis. Hoort u? De hel grijpt altijd mis. En dan op een zekere dag, dat wordt ons dan hier zo gesteld... ...komen ze daar en ze dagen uit. Want de vijand weet niet alles, maar wel veel. En wat er afspeelt daar in dat paleis van Saul... ...dat is natuurlijk aan de vijanden niet verborgen... Of dacht u dat de hel niet weet wat er afspeelt in het leven van God's kinderen? En wanneer de binnenboel is hopeloos of hoop ligt. En wanneer die binnenboel van alle kanten rammelt. En er van binnen niks meer klopt. Vanwege de ontzaggelijke ontdekkende bediening van de geest. Die doet door leven, graaf maar dieper mensen, kind, graaf maar dieper. En je zal nog wel meer gruwelen vinden. En in die omstandigheden, wanneer die gemeente des heren overhoop ligt. Oh, wat zijn ze dan vaak een prooi van de machten van de hel. En hier is dat het beeld dat getekend is in de mens. Dan heeft de vijand dan ook zo zijn eigen wapening. U weet wel wat de gemeente gezongen heeft. Sta op, verlos me heren. Je hebt, o God, wel hier getoond voor mij te waken, mijn haters onderdrukt. En mijn gevaar ontrukt en gesloeg ze op de kerk. De strijd van de kerk Gods uitgedaagd. Ben je een kind van hoor? Bij een jongen die leerde? Of een meisje die leerde? Of een man of een vrouw? Bij een bekeerde ouderling jij? En bij een bekeerde Ben Bij een bekeerde man? Je moet maar eens uitgedaagd worden van binnenuit, mensen. En dan dat wonder ziet u, want de heren die hoort dat gefluister ook. En de Heer kent die uitdaging ook. En dan wordt ons een beeld getekend van degenen die zich zetten tegen die levende gemeente. De Filistijnen nu stonden aan de berg aan genen en de Israelieten stonden aan een berg aan deze zijde, en de vallei was tussen hen. En toen ging een kampvechter uit. Uit het leger der Filistijnen en zijn naam was Goliath van God. U was zes allen en een span. Opmerkelijke dingen wil de schrift aan ons duidelijk maken. Een kampvechter. Nou, dat kampvechten, dat weet u wel, uit de schrift vorige week ook iets van gezegd. U denkt maar in de tijd van de overgang van twee naar tien stammen rijk. En het belangrijkste kampvechten, dat heeft Amos ons geleerd. En dat moet je geestelijk en bevindelijk hier ook kennen. Schik je Israël om uw God te ontmoeten. Dat was een kampvecht tussen God en de mens, waar Amos voor uitdaagde. En dan werd er in die tijd een grote cirkel getrokken in het zand of in de grond. En dan kwam die kampvechter, die ging er staan. En die zei: wie durfde tegen mij op te nemen? En dan ging het om leven en dood, verlies of winst. Tussenweg was er niet. En nu zegt de Heer: dat ook van een kamvecht Schikt u, o Israël, om mij te ontmoeten. De Heer zegt: komt die ring eens binnen. Dat is een zaak tussen jou en tussen mij. Ja? En ik geloof gemeente, als God door genade in ons leven gaat arbeiden, dat daar de worstelingen beginnen tussen God en tussen mij. En dan gaan wij verliezen, of niet? Volk, toen gingen wij de eerste verlies tegemoet. <lacht> Heilig verliezen, opgeven. Al is het dan waar, dat we elke keer opnieuw, en dan zeg ik misschien een beetje uh, wereld, maar ik zeg het toch. We moeten steeds maar volk van God door de Heer naar de wereld getimmerd worden. Om voor God te zijn. Vallen valt wel niet mee, maar gebeurt wel hoor. Schik je nou Israël om uw God te ontmoeten. En dat is het beeld wat hier ook in de schriften tegenkomt. Staat die filiste. Enkele dingen. Want de schrift wil ons dat leren en ik denk dat we dat ook niet voorbij mogen zien. Goliath <tacht> komt van een hebrees werkwoordje van het werk. Gola. En dat werkwoordje dat betekent letterlijk vertaald de verdrevenen. En dat ziet op de ontzaglijkheid Waar onze vaderen in het eerste hoofdstuk tegen de demonstranten niet voor teruggegaan zijn. Toen ze over verwerping en verkiezing spraken. Golan verdrevene Van voor mijn aangezicht. Uit de gunst en uit de gemeenschap van God. Verstoten. Maar dan niet. Zoals de Heer het geestelijk zijn kinderen leert, die tot de verdreven in Israël spreekt. Van een volk die dat geestelijk en bevindelijk eigent, waardoor leeft, van God gescheiden om eigen schuld. Uit de gemeenschap van God, verdreven vanwege eigen schuld. Maar hier heeft het woordje Golan een andere betekenis. Van God verdreven. Hier staat letterlijk de hel tegen de Heer. Hier staat de vijandschap van de kerk tegen de gemeente Gods. In de persoon van hen die Goliath genaamd wordt. De uit Gods gemeenschap verdreven mens. Die niet anders kan. En niet anders doen zal. Dan zijn vijandschap uit te leven. Weet u dat de schrift op een overvloedige wijze ons dit tekent, opdat we onze ogen zouden openen voor de worsteling waarin de gemeente gods is? Weet u dat deze man de taal Kanaans spreekt? Hij spreekt de taal van de kerk, want ze verstaan hem, hij hoeft niet vertaald te worden. Hij kent de taal van het oude bondsvolk. Hij is ingedrongen in het leven van het bondsvolk. Hij woont op de erven van het bondsvolk. Hij steelt de goederen van het bondsvolk. Dat is Goliath getekend in de totaliteit van zijn vijandschap. Dus deze heiden die is in... Het land Canaan te vinden. Opdat de gemeente God. De lijnen niet zou trekken bij de muren van onze kerkjes. Vergist u maar niet. Binnengedrongen. Ze spreken als het ware. De taal van de kerk. En als je ogen en oren niet goed open zouden zijn. Dan zeg je. Hoe kunnen die mensen praten? Ze leven uit de goederen van de kerk, zijn ze ingedrongen. Maar één ding onderscheidt ze: hun dodelijke vijandschap tegen dat leven. Je moet niet praten over bekeerd worden, en niet praten over de diepte van de val, en niet praten over de noodzakelijkheid van een godsdaad in ons leven. Niet spreken over het stervende leven van de levende kerk. Nog minder over de onderscheiding van de ontsluiting in de weg of de ontsluiting in de persoon. Nog minder dat de kerk met de kennis van de tweede persoon de doden gejaagd wordt. Om uit het verloren huis naar het werkhuis en van het werkhuis naar het rechthuis geleid te worden. Als je het zegt, dan zeggen ze mensen, dat is ouderwetse taal, wie begrijpt dat nou nog? ...over geloof praten... ...en over liefde... ...en over hoop... ...en over verwachting... ...je drijft de jeugd de kerk uit... ...met die strakke prediking... geloof je dat? Hier staat deze man getekend... ...in de hittigheid... ...van de strijd... ...ze liggen... ...tegen de kerk aan... ...en hij staat daar... ...en hij daagt... Het ganse leger van Israël uit. Luistert u mee? Ik heb nog wel meegedacht. Er wordt over zijn wapenrusting gesproken. Niet zonder oogmerk en niet zonder bedoeling. Moet u eens even denken zeg. Hoe deze man zich veilig gesteld heeft. Want de pijlen die van de andere heuvel afkomen. Mogen hem toch niet treffen. En daarom heeft hij alles wat kwetsbaar was, heeft hij beveiligd. Ze zeggen van zijn hoofd tot zijn tenen toe. Zijn oren zijn bedekt. Zijn ogen beveiligd. Zijn hart beveiligd. Zijn pansier die zijn ingewanden bewaart. Gedenk zedelen breed. Zijn voeten beveiligd. Zijn benen, ze zijn bewaard. Je kan er gewoon niet bij. Zo heeft hij zich beveiligd tegen alle pijlen die op hem afgeschoten zullen worden. En zo tekent de Heer zonder inlegkunde. Maar de eeuwige eenvoudige exegese van het woord van God. De mens die zich stelt tegen de prediking van het evangelie. Hij heeft op allerlei wijze zich beveiligd. O die pijlen die mogen zijn oren niet raken. Bekeert u o Israël waarom zou sterven? Zijn hart is beveiligd. De boodschap mag niet gehoord worden. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Zijn voeten, ze zijn staand op de bodem van Israël. Maar ze zijn beveiligd. Zodat zijn voeten niet onder hen weggeslagen kunnen worden. Zo tekent de Heer de mans. In de totaliteit. Hij heeft zich helemaal ingekapseld. Niets. Ik kan hem naderen. Maar God heeft wel andere middeltjes. Hele eenvoudige middeltjes. Een pijl in eenvoudigheid geschoten. Staat er toch? Ja? Draag me buiten het leger. Ik ben dodelijk gewond. Zo kan een mens zich afschermen. Op alle gebieden. En kijk nou niet te veel naar die Filistijn. Want de gemeente gods weet dat ook van hun kant. En of dat nu met het pansier van de godsdienst of van de wereld was. En zijn hoofd beveiligd. Met allerlei kennis in de natuur. Of in de kennis van het woord. Of hoe hij zich ook beveiligd heeft om zijn voetstappen te zetten. Of in de wereld of in de godsdienst. Maar die mens heeft zich van alle zijden beveiligd. En toen kwam er maar één pijltje. Weet je wel, pijlen scherp. Uit uw bogen gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. En ze dringen diep in s vijands wrevelig hart en vellen neer. Toen dat vermogen had, daar heb je die pijl van God gekregen mensen. Hoe oud was je? Dat God zijn eerste pijl in je hart En toen hielp het pansier van je werelddienst niet. En van je vijandschap niet. En van je godsdienst niet. Maar we geloven toch nog altijd dat God ons sterven moet. En als die pijlen uit die boog komen. Ja dan maakt die een dodelijke wond hoor. En die geneest van onze kant nooit meer. Dan moet bloed aan te pas komen. En dat weet de kerk. Al is er dan nog zoveel strijd. Dan wordt er nog zoveel op dat leven aangelegd. Maar zou je dat ooit kunnen vergeten. Toen de eerste pijl je tegen de wereld is slaan. Zou je dat vergeten. Toen je daarvoor voor van je leven kroop in je binnenkamer, of in je schuur, of in je slaapkamer, of misschien wel gevlucht in de landerijen, o oh, God, onbekeerd, onbekeerd. Toen de wereld ophield en je niet verder kon, en de lust uit de wereld en de zondedienst gehaald werd, en je talendigste mens over de wereld gekropen hebt, ik heb u dan gezegd dat heel de wereld nog zalig kon worden, of u niet, en dan zeg ik het vanavond opnieuw. Dan loopt er geen goddelozer mens over de aarde. Al heeft de Heer je uitwendig bewaard voor de grofheid van de zon. En daar staat die man. Ik lees van zijn pansier. En ik had eigenlijk gedacht alles op een rijtje dat te gezetten. Weet je wel. Wat er staat van die kamvechters gewachter pansier. en gewicht van zijn pansier. Vijfduizend sikkelen koper. 80 kilo heeft die man om zijn hart, om dat te beveiligen. Daar staat van hem geschreven, en de schacht van zijn spies, en de kopers geen harnas boven zijn voeten, kopers schild tussen zijn schouders, de schacht zijn een spies als een weverboom, niet waar? En 600 sikkelen. zilver is hij mee bedekt. Daar staat geschreven. Dat hij zich laat voorgaan door zijn wapendrager. Hij stuurt de jongen voorop. En zegt: daar komt die hoor, die kampvechter. En deze nu stond. En hij riep tot de slagorde in Israël en zeide tot hem: Waarom zoudt gij die uittrekken. Om slagorde te stellen gaat tussen u en mij. En dan zegt hij wat. En dan gaat hij onderscheid maken. Want de hel is brutaal en de hel schaamt zich niet. En wat zegt deze Filistijn en dat iedereen het hoort. Ben ik niet een Filistijn. Ze horen het allemaal. Ik ben een Filistijn. Ik ben er een van dat geslacht, Hoor. Ik ben er een van Gam. En de scheiding tussen u en mij is onoverbrugbaar. Ik sta tegen je. Dus, die Filistijn is wel erg brutaal. Hij gaat zich wel bewust en plaatsen. Ik ben de Filistijn, ja. En jullie, volk van zoon. Nee, zegt hij, je bent maar knechten. Ik vind dat vrij vertaald. Het staat eigenlijk slaven. Jullie horen bij dat volk? Bij dat volk des verbonds? Bij dat volk van God? Weet je dat je stel dat je slaven bent? Wat mag je nou van die God? Hm? Televisie mag je niet, lange broeken dragen mag je niet. Televisie kan natuurlijk helemaal niet, heb ik u gezegd. Uh, uh, nou breid dat maar uit, wat mag je nou van God? Dat mag je niks van toch? niet waar jongens en meisjes? Wil je daarmee zo'n volk zijn? Hier, dat staat dan toch maar, want dan zegt hij, ik ben die Filistijn. En uh, jullie, jullie zijn knechten van die zou. Ja, dat ben je nou. En ga nou eens kijken, hier sta ik in de vrijheid. En je bent maar een stelletje slaven. Oh, dan gaat hij dat ware leven dat er God is. Dan gaat hij tekenen. En vergis je niet mensen. Oh, daar zou ik wel van kunnen zijn Van die helse aanvallen. Ik herinner, ik was nog maar anderhalf jaar in de bediening. In Birksland. En midden in de nacht. daar krijg ik voor het eerst. Met mijn hart te doen. En ik word getroffen. Door een agina pectoris. <kuggen> en ik klacht te schreeuwen van de pijn. Die arts die komt bij me. En die zegt. Daar hebben we nog wel een poosje tijd voor over. Dat klaar zijn. En ik klacht daar. En er komt de hel. Als u nu iemand hebt die een jaar lang trouw en eerlijk gediend heeft. En zo'n baas geeft aan zo'n knecht. Letterlijk hoor. Slaag in plaats van loon. Hoeveel je er? Vink, vink, hoor, haar vader. En zo, die God, die dien jij. Je bent slaag. Wat de pijlen worden dan afgeschoten op je leven. Om God te verdenken in het leven. God in zijn leiding aan te tasten. God in zijn trouw. God in zijn bewaring. En die oortjes van ons. Oh wat staan die vaak maar open. En wat een wonder. Dat ik het uitschreeuwde naar God. En de Heer is zo overkwam. En de Heer is aan de spits getreden. Degene die me helpen biedt. En ik zou verlost uit zware mijn lust aan mijn aard versje gaan we zingen, 118, vierde vers, en de Heer is aan de spits getreden, degene die me hulp biedt, en wat er dan verder volgt, 4 van 118. De hel daagt de kerk uit. Toen ook hier. Kiest uw man. Kijk eens naar die bergen daar. Zeg. Daar zijn de helden Israëls. Daar is Jonathan. Daar zijn de tientallen die nog niet zo lang geleden. die Filistijnen in de zee ingejaagd hebben. Daar is toch die Saul? Uw gestalte uitblinkt boven alles. En tegen de Filistijn, zo'n drie meter is die man. Maar wat zegt dat? Wanneer je een oog mag hebben op hetgeen wat God beloofd heeft. Mijn oog zal op je zijn. En ik zal raad geven. Kies uw man. Ga tussen jou en mij. En we weten wat het dan is. Waarin dat stukje strandt. Waar dat Filistijnse leger naar deze Goliath kijkt. Moet je eens even indenken. Die prachtige bergen Israël. Eenmaal gebeloofd aan Abraham en in Isaac en Jacob. Dit land zal ik u geven aan u en uw zaad tot in eeuwigheid. Land vloeiende van melk en honing. Maar in plaats van land van vrede. Een land van oorlog en een land van strijd. Daar liggen de helden Israëls. En ze horen, ik heb u gezegd. Want er staat in de schrift. En toen gans Israël deze woorden hoorde van de Filistijn. Zo ontzetten ze zich. En ze vreesden hem zeer. Het is ook een kleine zaak. Gaat om zijn of niet zijn. Die deze strijd wint. Die zal ook voorwaarden kennen. Degene die verliest zijn slaven altijd, de blijvende slaven. Het gaat hier over het volksbestaan, maar niet alleen daarover. Want de Heer had immers beloofd dat Hij uit dat volk naar de beloften aan de oudvaderen een zaad verwekken zou. Uit dat volk, daar zou toch eenmaal hem komen waarvan Jacob op zijn sterfbed geroepen heeft u daar gezegd, u zullen de broeders loven. Die aanslag is dus niet alleen een aanslag op het leven van het volk, maar een rechtstreekse aanslag op de weg der verlossing. Een rechtstreekse aanslag op de God van het volk. Een rechtstreekse aanslag op de weg van de zaligheid. Het gaat hier over leven en dood. Waar gaat het vandaag aan de dag over? De strijd is er van alle zijden toespits. Je moet een beetje voorzichtig zijn in onze tijd. Maar gaat toch wel zeggen van alles. Geen hardheid, heb ik niks aan. Maar wel waarheid. Hoe ver zouden de Filistijnen al ingedrongen zijn in de zichtbare kerk in Nederland? Toen ook bedoel Hoe ver zouden de Filistijnen al ingedrongen zijn in de kruisgemeente? Hoe ver zouden de Filistijnen al ingedrongen zijn in onze gemeente? Mag ze? Ze leven op het goed van de kerk. Ze hebben de fortificaties bereid. En ze willen veel meer. Ze zijn nog niet eens tevreden met dat stukje wat ze al in bezit hebben. En dat was niet zo gering... Maar die Filistijnen willen alles hebben. hele de kerk. De prediking, de bediening, de ambten, alles. En wat doet dat volk dan? Want die horen dat en daar staat dan toch maar geschreven. Ik zeg dat er helden onder waren. Zou ik je noemen? En ook die zonen van Izei, Eliab, weet je wel? Waarvan ook Samuel dacht, deze is het. En de tweede, Abinadab, en de derde, Sama, die zitten er ook allemaal tussen oh. En wat staat er nu van allen geschreven, van Saul en van Jonathan en van al die helden in Israël. Die toch nogal een beetje oorlogservaring hadden, niet? En die best wisten hoe kwetsbaar die Filistijnen waren. Net zoals ik u gezegd heb, ze hadden ze pas geleden nog tot aan de zee toe teruggeslagen. Maar ja, je kan met een vuilslag die je maar gewonnen hebt, kan je de vijand niet tegemoet, hoor. Hm? En zaken die je ge, waar je over getriumfeerd hebt, daar kan je de strijd niet meer aan. Dat is elke keer weer opnieuw. En dan leg ik alleen maar dit. En uh, dan gebeurt er wel heel iets ingrijpend. Wat dan? En toen zou... En het gangse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden. Zo ontzetten zij zich en ze vreesden zeer. Ja. Dus die gemeente die kan wanneer dat de woorden van de hel uitdagen tot er gesproken worden. Die kunnen vrezen. En er staat ze ontzetten zich. Wat hebben ze gezegd? Dit is een verloren boel. Dit is een aflopende zaak. Zo ver. Kan de hel gemeente gods uitdagen. Dat ze de geestelijke lessen uit dit onderwijs gaan verstaan. Dat ze van binnen zeggen. Het is een aflopende zaak. Ik heb onze oude leraars. Zo vaak horen zeggen. Die kerk die vaak. Heeft vaak in de levende momenten. Dat ze dingen. Heren, waar zal het nog ooit terechtkomen? Waar zal het ooit eindigen? En het is altijd nog zo geweest. En het zal nooit anders worden. Dat in die weg, wanneer wij het niet meer weten. En het van onze kant vastloopt. Dat de heren daar ruimte gaan maken. Want ziet u, waar deze Filistijn geen erg in had. En waar toen de kerk ook geen, geen ogen had en waar ze in beginsel zichzelf tegen zouden stellen dat daar in Ephraim Juda naar het woord van Gods eeuwige belofte hem is aangewezen die Israël verlossen zal en nu zou ik eigenlijk mijn gedachten die ik erover had zomaar kort willen aanstippen. We lezen in de openbaringen dat de rode draak zich vergrimde tegen de vrouw die het jongste gebaard had. Alles en alles heeft hij getracht om de openbaring van het vrouwenzaal tegen te houden. En dat is hem niet gelukt. Net zo min als de openbaring van Christus in het leven van zijn kinderen tegen te houden is. Al zal het niet anders gebeuren dan de oud-testamentische gemeente als een exempel voor ons legt, Want de geboorte van Christus is langs een weg van onmogelijkheid gekomen. Daar had de vijand eeuwen en eeuwenlang op geprobeerd om dat tegen te houden. En dat zullen ze ook in onze tijd en in het leven van de kerk doen. De geboorte van Christus in het leven van een volk, die geestelijk zwanger gaat onder de belofte van het woord, die openbaring zal komen. Maar als dan die openbaring is, en toen die vrouw dat jongske gebaard had, toen vergrimde hij zich, staat er. Dus u moet maar niet denken, volk des heren, wanneer de heer ruimte gegeven heeft in de openbaring en ontsluiting van een weg van zaligheid buiten u, dat dan de strijd voorbij is. En dan er staat erin, toen werd het jongske weggerukt tot God voor zijn troon. En de heerlijkheid van Davids grote zoon... ...blinkt aan de rechterhand des vaders. En nu zou je zeggen, nu is de strijd voorbreid. Is toch zo? De koning heeft getriomfeerd. En dan staat er in de schrift... ...en de rode draak vergrimde tegen de vrouw. En toen is de strijd van de Nieuw Testamentische gemeente ons getekend. Toen hij de koning niet kon pakken, als ik het zo mag zeggen... Heeft u geprobeerd het leven uit de kerk weg te halen? En toen heeft God nog een daad gedaan. En toen gaf hij de vrouw staat er, een plekje in de woestijn. Onder opzicht van Davids grote zoon. En Davids grote heren. En daar is nou die niet-testamentische kerk een plaatsje vergund. En de woestijn, dat is een eenzaam leven. Hmm? misschien heb je daar ook niet op gerekend maar het leven van de kerk gods dat wordt steeds verder in de eenzaamheid gedrukt zoveel toejuichingen kunnen we niet vele mensen daar in die woestijn moeten ze onderhouden worden daar hebben ze geen voorraad die nieuw testamentische gemeente die moet uit het Davids grote zoon Leren leven van de toedieningen die van boven komen. Dus dat is niet alleen een eenzaam leven, dat is ook een afhankelijk leven. Als de Heer niks geeft, loopt dat volk te kraken van de armoede. Want ze kan het maar niet pakken, als het allemaal wel liggen. Dat volk is een eenzaam leven onder het gezag van David's zoon. Dat is een afhankelijk leven. En dat is ook een bewaard leven. Maar ze zijn daarin de ons bewaard. Tot de zaligheid. Ik zal ze nimmer omdoen komen. In dure tijd, in hongersnood en in de grootste smarten. Dan blijven onze harten toch in de Heere Christus. David's zoon. Zoals David daar vanuit de velden van Ephrata komt. Om antwoord te geven op de uitdaging van de hel. Zo is hij aan de rechterhand van zijn vader altijd gereed. Wanneer die gemeente gods geen antwoord meer weet. En daar vrezend en bevend op de aarde is. Zoals David het later zal uitroepen. Ik zal nog een der dagen in de handen van zal komen. Want dan is hij aan de rechterhand van zijn vader. Die zijn volk altijd te hulp komen zou. En niet toelaten zal dat de heilige de verderving ziet. Want die gemeente Gods moet zalig worden. Er zal zalig worden. Die gaat straks eeuwig triomferen, Al hier nog in het meest zeg. Midden in de strijd. Uitgedaagd tegen de haal. En waarom nu deze eenvoudige bijbelezing. Ja je kan van tevoren niet zeggen. Nou je Gods woord gaat overdenken. Wat uit die bormput naar boven komt. Ik heb vanmiddag zitten denken. Wat een ontzaglijke zaak is ons voorgelegd. De hel die de kerk uitdaagt. En wat toen gebeurde, dat zal nog wel precies enig gebeuren. En misschien zit er vanavond wel zo'n arme tobert. Waartegen ze gezegd hebben: wat ga je nou nog in de kerk doen? Er is voor jou geen boodschap meer. Die de fluisteringen van de hel in de ziel voelde opkomen. En voelt, hij heeft het op God gewenteld. Dat de Heer hem de nu uithelpt. En dat staat hier geschreven. Nu zal God tussen dat vreesachtige volk David komen te zenden. De zoon van Isaïe is op weg om het volk een verlossing te bereiden. Twee zaken dan nog. De kerk aangevallen, bestreden, uitgedaagd. Dat gaat er niet buiten. Maar mag ik vanavond tot u enige en wonderlijke troost stellen. Maar Davids zoon is op komst hoor. Hij die beloofd heeft, zal niet achterblijven. De ruisingen van zijn voetstappen komen in het rumoer der volken. Hij komt, hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En het volk dat vreed, geweld moet vechten, wordt straks in gerechtigheid geleid. Amen. Heren, we hadden een les vanuit het woord, de hel die uw kerk komt uit te dagen, maar ook hoe ze onder die uitdaging bevreesd en verdrukt ten nede zitten. En wat een boodschap nu bent u, oh Davids grote zoon vanuit de schriften aangewezen, ons heeft Luther gezegd, ons staat een sterke helte zij, die God ons heeft verkoren. Neem maar goed en bloed ons af. Al delven vrouw en kinderen het graf, wij gaan de hemel in en wij erven de koninkrijken. Doe ons verstaan dat de zaak van uw gemeente vast ligt in u. Bewaarder is Israël, oefent uw kinderen... ...en het heilige geloofsvertrouwen van u. Hef dan uw hoofden op, waar Hij die u beloofd heeft om te komen... ...zal komen, is uw eigen woord... ...dat het tot wat onderwijs mocht zijn... ...in de strijdperk van het leven. Bewaar en behoed ook naar uw genade. Laat ook deze avond een weinig teerkost op de weg zijn geweest... ...wat verklaring van de verborgen leidingen met uw gemeente... Opdat er plaats komen voor uw bediening, o medere David. En dat we u zouden kennen, die eenmaal in de beloften werd aangewezen en hetgeen dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Hij zal de troon zijn vaders David krijgen en zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Bewaarder is er als gebruikt het ook tot waarachtige bekering, dat we van vijanden vrienden gemaakt werden. En vanuitgezette mensen, bijgezette mensen, laat het tot zegening zijn naar uw woord, uw kinderen tot troost, uw naam tot eer, om Jezus' wil. Amen. We zingen de slotsang van de gemeente. Uit psalm 93, daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuwen tot sieraad en tot eer het vierde van 93, de slotzang van de gemeente. Laat ons in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van den Heerde Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes. Zij met u allen. Amen.